De Tweede Kamer vraagt zich af waarom de onderwijsinspectie niet veel sneller heeft ingegrepen op de Rotterdamse school Ibn Galdoen. De school moet nu tijdens een lopend schooljaar dicht. Bijna 700 leerlingen moeten nu zo snel mogelijk elders worden ondergebracht. De Kamer had daarom liever gezien dat de school al tijdens de zomervakantie was gesloten. Dat gebeurde pas deze week. Op de school werden examens gestolen en veel leraren waren niet bevoegd. Ray Dolby, de man die systemen uitvond waarmee geluid zo helder mogelijk kon worden opgenomen en afgespeeld, is overleden. De Amerikaan Dolby ontwikkelde in de tijd van geluidsbanden een ruisonderdrukker, drukker, waardoor het afspelen van geluid veel minder ruist hoorbaar is. Hij produceerde ook een nieuw systeem voor filmgeluid dat al snel gemeengoed werd in de bioscopen. Ook in veel huiskamers zijn systemen van Dolby te vinden zoals het Dolby Surround System. Dolby werd 80 jaar. De gemeente Bokstol hoopt zaterdag duizenden mensen op de been te krijgen... om te protesteren tegen eventuele proefboringen naar schaliegas. De PvdA is dan in de Brabantse gemeente... om zich te laten voorlichten over de winning ervan. Zonder steun van de regeringspartij PvdA komen er geen proefboringen. De partijen in de gemeenteraad en twee actiegroepen trekken gezamenlijk op. Ze zijn bang voor grote milieuschade. De in opspraak geraakte VVD'er Jos van Rij staat op de groslijst van zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen in Roermond. Ex-wethouder en voormalig senator van Rij wordt verdacht van corruptie, maar het strafrechtelijk onderzoek kan nog maanden duren. Het VVD-hoofdbestuur betreurt dat er nog steeds geen duidelijkheid is over het onderzoek van het OM. Het weer droog en rond de 10 graden overdag eerst nog zon, maar ook al snel bewolkt en regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Het is vrijdag de dertiende en we zijn veilig in de studio. En dat betekent dat er gewoon weer vier uur lang... vragen en antwoorden voorbij kunnen komen. Dus mocht je rondlopen met een vraag... Zo'n vraag die maar rond blijft zingen in je hoofd en waar je 1, 2, 3 het antwoord niet op kunt vinden. Bel dan nu naar 0800 1121. Dus 0800 1121. Of stuur een mailtje naar Nachtsuster, Twitter via Nachtzuster of neem een kijkje op de chat via www.omroepmax.nl. En op Facebook vallen prijzen te winnen. Drie mensen krijgen een dvd'tje en straks zak de de namen eventjes keurig voordragen op de radio. Maar eerst een plaatje. Ik dacht, laten we deze een keer draaien.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 Nachtzistern Op ben ik zonder al je zorgen Nachtzistern Al niks de morgen Nachtzistern Bij <middels> samen bij hey Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht ik brand van binnen. Nacht zuster, doe iets aan mijn Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht val ik de morgen. Nacht zuster, doe iets aan mijn Nacht Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, iets van de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van de pijn. Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, pijn. Oh. Nacht, Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster on the pain the pain the pain the pain Nachtzuster is Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster van Doemaar was dat uh, ja, ik beloofde nog even namen te noemen. En wel van uh, mensen die een prijsje hebben gewonnen via Facebook. Facebook.com slash nachtzuster. En dat zijn in dit geval Paul Stevens, Sandra Jansen en Inge Pieper. En die krijgen een mooi dvd'tje toegestuurd. Zo, dat is het goede nieuws. Uh, meer goed en slecht nieuws in de vorm van vragen en antwoorden natuurlijk. Via 0800-1121. Martin, goedenacht. Ja, goedennacht, ik was de eerste. Ja. Dat was, uh, ik had het wel eens vaker alweer geprobeerd te bellen, maar ik kwam er niet altijd overheen. Nee, ja, je moet maar, zo ongeveer zo rond kwart over acht s'avonds al beginnen. Hè. Dan, uh, ja, ja. dan haal je het ja, makkelijk. Ja, nou, gelukkig maar, want ik had een, uh, een prangende vraag, zoals gezegd. Ja. Ik was bezig met het uh, repareren restaureren van een uh, kast, en, een houten kast. En uh, er zit een beetje een uh, glimmende laklaag op. Mm -hmm. en, en die heeft een, een, een, een doffe plek, zullen we zeggen. Een beschadigde plek. En die is, die is kaal. Dus er zit geen lak. En nou heb ik wel eens begrepen, en ik ben zelf schilder, kunt en dus uh, je hoort nog wel eens wat. Maar dat yeah. is al heel lang geleden. Dat je mm, hout kan, uh, houten lak uh, kan zo'n doffe plek, of zo'n. Zo je kan uh, bewerken met uh, een ei. En dan uh, oh. met ei geel of ei wit. Oh. Dat is precies de vraag eigenlijk. In welke van de twee was het nou? En hoe? En, uh, moet je daar nog iets aan toevoegen aan dat ei wit of geel? En dan zou je dat geloof ik op een doffe plek moeten smeren. En dan zou dat een mooie, mooie glans geven. God. Omdat... Uh, ja, dan denk ik toch aan eien wit persoonlijk. Maar dat ik twijfel. Want voor het schilderen gebruik je vaak ei geel. Dus... Waar gebruik je dan eigeel voor bij het schilderen? Ja, ik heb er uh, geen verstand van. een voor uh, bij, bij ei tempera. Oh. Dus dan uh, ja, dat weet ik dan wel. Maar... Ja, en, maar het lijkt me zo als je alleen ei geel of ei op, op hout smeert: dat dat mm. uh, ja, te dat, dat weinig is. Misschien dat dat gaat stinken of weet ik wat. Ja, ook dat. <laughs> dat en, dat en het ziet dus er volgens mij ook, ook niet heel mooi uit. uit. Ja, ja dus, er is ergens een recept. Of ik heb ergens de klok. Uh, een luiden, maar ik weet niet meer precies uh, waar de klepen hangt. Nee. Misschien dat mensen die dat me uh, ja, kunnen helpen. Nou, ik hoop het, ja. Dus een, uh, en wat is het voor kast die je hebt aangeschaft, o, Martin? Oei, dat is een moeilijke vraag. Oh. O, uh, want da, <laughs> ik denk, daar word je niet zo vrolijk van als ik dat ga zeggen. Oh. <laughs> uh, ja, dan nou maak ik je, je nieuwsgierig. Ja. Wat is dus de... Ja, wat is wel een rare kast. Het is een rare een kast. kast. Een accordeon. Dus, uh, ja. Ja, dus met, en dan, ja, een accordeon dus... <kliek> En dan, hebben we het nu over een accordeon of hebben we het over de kast waar de accordeon in moet? Nee, het is een accordeonkast. Maar ah. dat noem je dus ook een kast. Maar goed, ik denk ik hou het algemeen. Ik begin niet over accordeons bij jou. Nee, maar, stel je voor. Maar, maar, um, uh, maar eventjes, want um, de, um, de accordeonkast, dat is dus daadwerkelijk de accordeon. Top? Ja, het is een houten accordeon in dit geval. Dus oh, dat, een beetje, okay. dat zie je sowieso niet zo vaak. Maar het is een, echt een, een, een, een houten... een, een diepe, een notenhouten accordeon zelfs. Ja. En die... Uh, die heeft dus een doffe plek. En die wil ik eigenlijk uh, weer herstellen. Nou, en de truc kwam dus eigenlijk uit de, uit de meubelwereld, dat weet ik wel. Ah, dat, dat, okay. is gewoon, het werd me door een, een antieke air, geloof ik, of iemand die in antieke meubelen zat toen, gezegd, uh, tussen neus en lip. Ja, oh, uh, maar, moet je ja, met een ei doen. Door, oh, oké, okay, dankjewel. Ja, met ja, <laughs> ei uh, en <witte> of iets, ja. <laughs> Ja. Dat, dan, dat zou die, uh, het zou wel een heel mooi resultaat kunnen geven, dus, je kan het gewoon nog goed koetsen maar het lijkt mij dat je er misschien iets, iets van een medium aan moet toevoegen van, uh, van, uh, van uh, tempera, of, uh, of nee, of sorry, uh, um, iets van, van een olie uh, bijvoorbeeld, dat zou kunnen, een lijnolie, mm. misschien nog een paar druppjes of zoiets. Dat, dat, uh, het hangt er natuurlijk van. helemaal vanaf wat de beschadiging is. Als het toch gewoon een weggesleten ja. plek is, dan lijkt het me stug ja, dat je dat. De met... grote oppervlakt is gewoon niet gaan. Maar het is echt wel, je hebt bij wijze van spreken, zo'n laklaag voel je een beetje. En ik uh, het is echt een doffe plek, zou maar zeggen, op de gehele laklaag. En dan, en dan kan je de keuze maken, nou, dan, dan ga ik het hele oppervlakte weer opnieuw schuren en, en opnieuw in de lak zetten. Maar het moet toch ook mogelijk zijn, dus om, om zo'n kleine plek uh, ja te, te repareren, te restaureren in die ja. zin. Nou ja, dan als dan iemand uh... in die zin wel. Hoor. Het is wel een behoorlijke glanslaag die erop zit. Het is niet zijdeglans of matglans. Uh, oh. mat. Oh, dus oké. Okay. Nou ja, ik zeg uh, 0800-1121 en dan uh, gaan ja. we eens eventjes kijken of, uh, of er iemand is die hetzelfde verhaal inderdaad uh, herkent. ik ja, ben en benieuwd dat mensen dat recept uh, kennen inderdaad. Want ja. Ik, ik zeg, ik heb gezocht, maar in uh, gewoon op de bekende manier, ik uh, zal de naam niet noemen, maar daar uh, <laughs> heel heb ik het in Martin. inderdaad. Want ik had denk van, nou, hoe kom ik daar dan bij? Maar ik denk dat er wel uh, antwoord op zou komen. Dus uh, ja. 0800 1121. Dankjewel, Martin. Ja, dan smeer ik, dan smeer ik het erop. Als ja. Het, uh, klopt. ja, dat ja, lijkt me ja. wel. Ja, oké. Okay. Nou, doeg. Hoi. Okay, ja. ja, bedankt. Hoi. 0800 1121. Eline. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb een vraag aan uw regie. Ja. <laughs> uh, over, over de regie van uw programma. Ja. Uh, Timo is natuurlijk ontzettend een hype geworden. Ja. Hij kwam heel veel... Uh, in uw en andere programma's. Hij heeft één vervelend ding dat hij el elke onder onderzin zegt, zeg maar. Oh jee, Goed? nou ja, maar nu heb je het verpest natuurlijk, want dat had ik nog niet gehoord. Nu ga ik erop letten. als hij ooit weer ja, belt. Ja, let er maar op. Maar ja. inderdaad, maar zeg hij maar. heeft hele goede dingen. Ja. En dan krijgen we altijd die meneer uh, achter de duinen. Ja, die heb ik al heel en... lang niet meer gesproken, hoor. Nee, nou, nee, dat is mijn ja. vraag dus. Ja. En, en Martijn uit zijn. Uh, Waar is Martijn? Wagen? Ja. ja, Martijn die eh? altijd zo schreeuwde. Ja, ja precies, die, die schreeuwde. Ja. En, uh, Jenny die klaagde. Ja. En de meneer met een paard voor zijn wagen. Gerard. Uh, Gerard, ja. Ja, ik weet niet wie of hoe. Ja. Maar hoe wordt geselecteerd wie er doorkomt en wie er niet doorkomt? Uh, luistert de regie goed mee? Dat hij denkt, ja, nou is het een keer niet... Uh, hoe, hoe kan dit? Uh, hoe werkt dit? Dat is mijn vraag. Um, hoe de mensen geselecteerd worden die in de uitzending komen. Ja, en, en wil je het ja, dan, dan dus, weten... Maar Elina, dus nou, ja, van uw regie. Ja, maar wil je, wil je dat weten van mijn programma? Of, want, want het klinkt een beetje... De, na, de namen die je noemt, die hoor ik tegenwoordig vaker ik voorbij lacht, komen... bij ja. andere programma's dan bij het mijne. Dus... Uh, ja, uh, klinken door de hele nacht? Uh, ja, ik het denk verschilt dat... natuurlijk een beetje. Het is, uh... mm, maar bij denk... Nachtsussen is het zo dat je in principe, als je belt, als je echt belt met een vraag en een antwoord, en je bent te verstaan, of een vraag of een antwoord, en je bent te verstaan, dat je dan ja. gewoon doorverbonden wordt. Ja, nee, dat, dat begrijp ik. In principe. Maar jullie selecteren niet van nou, die is te veel... of, of te schreeuwerig of, uh, laat ik het zeggen, te klagerig. Of, nou, als iemand, ik noem geen namen... maar er is bijvoorbeeld iemand die belt heel regelmatig... Uh, maar die, die heeft eigenlijk nooit een vraag of een antwoord, inderdaad. Nee, nee. Die, we... die wordt dan niet meer doorverbonden. Nee, dat is mijn vraag dus. Hoe ja. is jullie regie? Het, het is een regievraag... Uh, ja, maar het is, het is ook zo dat uh, uh, het gekke is eigenlijk... Wij, we draaien soms ook een soort wisseldiensten hier. Hè? Er zit soms iemand anders achter de receptie van de wachtkamer. Dus we weten ook niet allemaal precies uit ons hoofd... wie er naar welk programma belt en of die dan al iets verteld heeft. Of, uh, of, dat, die, uh, uh, je, of, of dat iemand in, in, altijd uh, s'nachts uh, wat minder... Uh, uh, zinnige dingen uitkraamt. Dat, dat houden we en... niet. Het is niet alsof we daar zo'n administratie van bijhouden... en dat allemaal uit ons hoofd leren... achter de schermen. Nee, begrijp ik. Maar dan begrijp ik ook één conclusie... dat uh, de reactie van de regelmatige nachtluisteraars... Ja. Uh, hun petje vol hebben van een persoon. Want de regisseur heeft dat niet meegekregen. Nee. nee. He, en wij, als uh, nachtluisteraars... Ja, ja. Wel. ja. En dat geldt ook voor... Uh, die vier die ik noem... Ja. Uh, Tibo en, uh, en Martijn... En, uh, ja. en die man achter de duinen. Ja. Ja, ik weet niet... Kijk, bij, bij uh, Casaluna werkt dat natuurlijk misschien anders... want wat het onderwerp ook is uh, van Casaluna, daar kan... Uh, als je... Als je naar ieder programma wilt bellen... omdat je dat nou eenmaal leuk vindt... en daar heb nee, ik alle respect ik al voor. Leuk. Nee, Eline? Ja. Eline? Um, als je, stel, je bent iemand die naar alle programma's belt... omdat je het heel leuk vindt om iets te vertellen op de radio. Dan kun je ja. over ieder onderwerp natuurlijk bellen naar Casaluna. Want als het over sport gaat, dan kun je daar iets over vertellen. En als je, maar, maar bij nachtzuster is het zo dat ik, het gaat om vragen en antwoorden. En het maakt me niet uit of je heel regelmatig belt... of ja. voor het eerst van je leven. Maar als ja. jij precies weet hoe het zit met eieren en, en verf en hoe dat werkt... ja, dan, dan word je doorverbonden. Want het nee, draait, dit, dit programma hebben. draait om vragen en antwoorden... en dan maakt het me niet uit wie degene is die verstand van zaken is... als iemand maar zoveel mogelijk verstand van zaken heeft. Dat is prima. Dat is ja. prima. Dat, mijn vraag was alleen naar de regisseur toe... maar ja. u heeft al uh, het antwoord gegeven, de regisseur wisselt. Ja, soms, ja. Ja. Ja, dus, sommige programma's hebben ook altijd dezelfde. Ik kan uh, niet bijhouden. Dus ik, ik ben uh, blij met uw antwoord. Nou, mooi. Oké. Okay. Dankjewel, Eline. Oké, okay, dag. Dag. Dag. 0800 -1 -1 -1. Uh, Martin, andere Martin uit Assen. Goedenacht. Hallo. Hallo. Hey, ik heb een vraag. Ja. Uh, het gaat over onder en storm op zee. Ja, tuurlijk. Als je, een schip, als je een schip hebt op zee met ja. storm, windkracht 8... gaat dat schip als een idioot op en neer. Ja. Maar hoe verhoudt zich een, een onderzeeër onder water? Want water is massa. Ja. Gaat hij dan ook gewoon gladjes door het water heen... of gaat hij er alsnog dijnen? Is de vraag natuurlijk eigenlijk... in hoeverre heeft een storm invloed onder water? Ja. Of het, of het nou op een onderzeeër of een grote vis is. Nou, nee, ja, maar, nee, ja, nee, ja. Nee, nou, nou begin ik, nou maar, nou hou je van mijn padje. Nee hoor, want een vis, een vis die heeft toch veel meer uh, uh, een kleine lichaam, veel meer krachtinspanning als een onderzeeër. Dat hangt een beetje van de vis af. Ja. oké. Okay. hele grote luie vissen. We hebben het niet over een ja. portvis. Nou ja, het zou kunnen, toch? <laughs> nee, maar het is wel... Ja, het, is, het is een goede vraag. Als, als, als, ja. Ja. Ik weet niet of ik die vergelijking mag maken... Nee. maar als jij uh, die verhaal hoort over een tsunami... dat die golven heel diep wegkomen... Ja. dan vraag je je... Oh, hoe, hoe, hoe, hoe functioneert dat dan met onderzeeër... met windkracht 8 en win, windkracht 9 op zee? Ja, maar wind, windkracht, het woord zegt het al. Ja, maar het wind... over water is massa. Ja. Maar wind, de, de wind is natuurlijk niet onder water. Nee, dat klopt. Je denkt de, bij een check omdat dat kan. Het, het vlak van zee. Ja, nou, vlak aan zee valt, valt mee, maar wind hebben we wel en water ook. Maar goed, ik, ik heb echt verder geen idee hoor, want uh, hoe, hoe een onderzeejaar zich gedraagt nee, maar, bij storm. Nou, goed, nee, maar ja. uh, uh, uh, sorry. Uh, water rolt. en er komt niet, Het is niet een boomse laagje, water is massa, dus het gaat allemaal op en nu toch? Ik, dat weet ik. Volgens mij is dat het antwoord dat je zoekt. Wat doet het water als je ver onder... Als je... Ja, en dan kom ik automatisch op onder zeeën. Glijdt je daar nou doorheen? Ja. Of gaat hij ook dijnen? 0800-1121. Ik doe mijn best, Martin. Nee, dank je. Ja, jij bedankt. Dag. Doei. Oi. Evelien uit Noordwijk. Ja, hoi. Hallo, Ja, Hallo, Astrid. Uh, ik had het antwoord op de persoon die die ei-tempura-vernis... Oh, ja. Yeah. verf zoekt. Oh. Nou, het is een heel verhaal. Uh, ik heb er zelf geen ervaring mee. Ik ben geen schilder. Uh, ik heb het van een drogisterij van de Piggen uh, uit Haarlem in de Gierstraat. Dat is een hele ouderwetse uh, drogisterij. Heel erg leuk en, en nou, gewoon mooi... Uh, daar heb ik het van. Ja. Nou, ik kan een deel voorlezen, lezen, maar dat is een heel verhaal. Ik dacht al, van, zal ik kopietjes naar jullie toesturen, dat jullie het weer doorsturen. Nee, oh. nee want dan nee, zitten al die mensen je. thuis die nu een akkoordion willen verven oh ja, met eieren Die denken van, hoe zit het? Ja. Oh gosh. ja. Nou, oké. Okay. Uh, wat wil je dat ik doe? Nou, probeer dat het. Uh, ja, nou, ja. Zo ja. kort mogelijk. Ja, ja. Goed, nou, voor de ei-tempera-verf heb je nodig... één eigeel, een half eierdop uh, damar-vernis. Dat is dus een ander recept, dat heb ik ook. Enkele druppels lijnolie en een half eierdopje gedistilleerd water. Nou, en uh, u neemt een schone afsluitbare pot. De ingrediënten voegt u in de volgorde als boven beschreven... Onderroeren roeren bij elkaar. Dus eerst de olie, daarna het water, anders mislukt de emulsie. Sluit de pot goed af, schud goed en lang. Dit is voor ieder, uh, ieder gebruik nodig. De nu verkregen emulsie is geschikt als bindmiddel voor de verf en als medium. Welke dient om de verf op het palet te verdunnen. De emulsie kunt u ongeveer twee weken in een koelkast afgesloten bewaren zonder dat bederf optreedt. Het pigment vermengt u met de emulsie door het licht te wrijven met een, uh, met een tempermes op een glazen plaat. Er ontstaat een gladde verf, ei -tempera verf welke gereed is voor gebruik. Een eventuele gele kleuring bij witte pigmenten verdwijnt oh. na ongeveer drie weken, oh. daar ei-geel niet licht echt is en dus opleekt. Staat er ook in of het gaat stinken? Nee. Oh, dan zal het wel niet, hè? Nee, dat denk ik ook niet. Want het... het, het uh, nee. nee. Nou, en dan nog iets. Ja. Uh, eitemperaverf wordt meestal iets dunner gemaakt... dan olieverf. Daar droging veel sneller optreedt. Oh. Hierdoor is eitemperaverf... ook ongeschikt voor bewaring. Maar dat hadden ze al gezegd. En de bovenbeschreven... Uh, verf is mager van karakter. U kunt haar vetter maken. U door kunt te... er heel veel van eten. Van meer lijnolie. Ja. Nee, lijnolie, ja. ja, tuurlijk. Ja, ja. ja mager. Ja. Goed, nou hartstikke goed Evelien, dankjewel. Ja, en dan, nou, nog één ding. Oh ja, de... Die, ja. dat half dopje uh, Damar-vernis. Ja. Want dat moest er ook in en dat moet je ook zelf maken. Oh. Uh, dat is één deel Damar. ...plus twee tot vier delen terpentijn En damar is een haarssoort. oké. Oh, okay. Nou, dat klinkt alsof die, dit goed komt. En die hars die moet je dan oplossen. Haars, ja. In die, ja, die moet je in een nijlonkous ja. doen... ...en dan in de terpentijn hangen... ...en dat 24 uur laten hangen... En dan eventueel als er nog onzuiverheden zitten door een koffiefilter doen. Kun je niet gewoon die accordion een beetje opschuren... en er een laagje, een laag, een laagje <lacht> hoogglans overheen? Want uh, verdorie, wat een werk zeg. heeft misschien wel invloed op de klank. Ik heb er geen ja, verstand van. Nou, voor. maar dus hij wilde dit weten. Jij wist het antwoord. Dank je wel, Evelien. Heel erg graag gedaan. Goeienacht. Dag. Ja, goeien Dag. Doei. doei. Doei. Hoi.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 I get my Kiss How do you like How do you morning? like your eggs morning? I like in the mine morning. with a kiss. I like mine with a kiss. Boiled or fried? I'm satisfied as long as I, I get my kiss. my kiss. How do you like your How toast you in the like morning? I like mine morning. with a hug. I like mine with a hug. Dark or light? The world's alright as, as long as I, I get my hug. I've got to have my love.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 Dean Martin en Helen O'Connell en how do you like your eggs in the morning? Nou in het geval van Martin dus gemixt met wat andere ingrediënten en vervolgens op zijn accordeon. 0800 0801121 dat is het nummer voor alle vragen en antwoorden. Ans uit Duiven. Goedenacht. Goedenacht. Hallo. Ik had twee vragen. Nou, twee meteen. Ja. ja. Zeg het eens. Waar komt de naam Prinsjesdag vandaan? Nou, ja. Is het. Heb ik, ik zit bij te denken: heb ik Prinsjesdag gemist? Nee, dat is aankomend. De derde dinsdag van september, ja. toch? Ja. Oh, is het te rekenen? Mee. Het is de dertiende alweer. Ja, ja. ja Oké. Okay. Goh. Um, ja, dat hoor ik natuurlijk te weten, maar ik laat dat mooi aan de geschiedkundigen over, hoor. Die nu gaan bellen naar 0800 1121. En, en, en je dacht van, goh, Prinsjesdag komt eraan. Waarom heet het eigenlijk nog Prinsjesdag? Ja. Ja, nou, dat is heel terecht. En uh, twee vragen, zei je? Ja, en de tweede vraag is, uh, het woord uh, barbecue wordt altijd afgekort als bbq. Ja. Terwijl je het met een c schrijft. <laughs> ja. <laughs> Ja. Daardoor schrijven een heleboel mensen het op verkeerd. Nou, niet daardoor, toch? Niemand, ja, schrijft, barbecue, niemand schrijft barbecue op het BBC, toch? Nee, maar nee. Oh, als, als, als je het uitschrijft, schrijven mensen het met een Q. Ja. Ja. Ja. Ja. Ah. ja, maar goed, als je het goed zou doen... als je BBC zou afkorten... dan krijg je... barbe barbecy. Ja, nee, dat niet. <laughs> daar ga je Nee. Ja, echt grappig. Heb je nog gebarbecued afgelopen week Ans? Nee. Ach. Nee. Maar dus een vraag die al wat langer zit. Uh, ja, daar was maar. al langer van plan om over te bellen. Maar dan dacht ik vanmorgen was ik de krant aan het lezen aan ja. Prinsjes zag. Ja. Ik denk ja, waarom heet dat eigenlijk zo? Nou, ik, uh, ik ga mijn best doen. Dankjewel, Hans, voor je vragen. Ja, oké. Okay. Tot Bedankt. de volgende keer. Dag. Doei. 0801121. Waarom korten we barbecue af naar BBQ? En waar komt de naam Prinsjesdag vandaan? En Martin, die wil dus weten hoe een onderzeeër zich gedraagt als het stormt. Heeft hij daar dan last van? 0801121. Joyce, goedenacht. Ja, hey, Hallo, zeg het eens. Goedemorgen. Goedemorgen mag ook. Ja, joh, het is half drie. Ja, ik ja. een beetje kies. Oh, ja, je twittert. Ja, ik <laughs> Ja, ik had erover getwitterd. Ik dacht nog, dat merkt niemand. maar Nee, het, is, het, het doet goed pijn. Ik heb, even voor de mensen die het niet gevolgd hebben... maar ik heb twee wortelkanaalbehandelingen gehad vanmorgen. Dus ik, het doet, oh, dat, dat doet echt goed zeer, moet ik zeggen. Nou, ik heb er ooit één keer één gehad... maar heb ik niks van gevoeld, gelukkig. Echt? Maar ook achteraf niet? Nee. Ik, ik had meer uh, last van, uh, uh, van de verdoving, maar dat had ik sowieso al. Als ik een uh, verdoving had gehad voor een kies trek of iets dergelijks, weet je dat is wel grappig. Dan had ik ook al last van de verdoving alleen maar. Maar, maar hoe is last van de, de, de verdoving dat je de hele dag de op je wang bijt? Nou, nee, ja. Ach, het gaat, ik bedoel, ik heb zo'n van, van die pilletjes en dat komt allemaal wel goed. Maar het is... Nou, ja, laten we het er niet meer over hebben. Zeg het eens. Ik zei, ik zei nog vanavond tegen mijn lieve vriendje Peter... Ja, Peter. Nog, ja. Zei ik nog. <lacht> ik zei nog van, als ze vanavond vast niet... want die heeft, die heeft veel pijn... Die Twee wortelkanaalbehandelingen en ik ben er gewoon... Ja, dat is Tanden op elkaar en gaan. Auw. Ja, dat is toer. Wat oh, ze, nee, Peter, we hebben alle plaatjes over Peter nu wel gedraaid. Nee, helemaal niet. Oh. Ik ga het nog even doorgeven straks, maar... Oh, jee. Nee, nee, ik, ik, ik, ik, ik, ik uh, bel juist over een plaatje. Oh, vertel, Joyce. Um, een plaatje, dat schijnt nu helemaal in te zijn ineens, of zo. En die zou is schijn dat er zijn. En dat weet, raken helemaal mis. En je hebt het <lacht> voor... Jeetje, Joyce. Wat? Ja, een plaatje dat nu helemaal is... volgens mij komt het uit 2001, dat plaatje. Ja, dat dacht ik ook. Ik denk dat die is van voor de oorlog of zo. Maar hoe kom je daarbij dan? Want hij heeft wel net een nieuw album uit, onze Eddie Zoe. Nou, misschien is dat het wel. Nee, maar, dit, maar raak of helemaal mis, dat, dat komt uit bijna. Dat is de, ongeveer de enige hit die Eddie Zoe ooit ges gescoord heeft. Ja, maar luister, dat is ja. toch wel veel eerder. Dat ja. is een liedje van, van iemand heel iets anders. En dat is eigenlijk mijn vraag. Wat? Een liedje van dat iemand heel iets van, anders. Van, van iemand anders die ooit aan een kindje een mee gehad heeft? Nee, en nu moet je het even duidelijk uit. Je haalt nu echt drie dingen door elkaar. We beginnen nee, nog één keer nee. bij het begin. Joyce, goeie ochtend. Zeg ja, het dus. Ja. <laughs> nee, ik haal geen drie dingen door elkaar. <laughs> nee. Dat liedje van Eddie Zoe, ja. op dit moment, ja. raak ik helemaal mis. Nee, dat is niet van dit moment. Oké, okay, dat is niet van dit moment, maar dan was het ook in 2001, nieuw, van dat moment. Het is echt nog echt veel eerder geleden, hoor. Naar mijn gevoel is het was echt 1985 of zoiets dergelijks. Het mag iets later zijn, maar dat gevoel heb ik erbij. Ja, maar, nou, echt, sorry hoor. Maar even dat we het echt even helemaal duidelijk. Want hij heeft, hij heeft nu, heeft hij een plaatje uit? Mm -hmm. Of hij heeft nu eigenlijk een album uit? Mm -hmm. En van dat album heb je natuurlijk dan kiezen ze altijd een, een singeltje en in dit geval heet het singeltje van Eddie Zoe, ...heet beter dan ik Dat mm, doet mij even niks maar nee maar het is ook nog nieuw dat moet nog een hit worden maar oh, oké okay. ja, we wachten daar nog even op. maar als jij zegt uh, raak of helemaal mis dan heb je het denk ik over bijna ja en dat is een hitje van Eddie Zoey... Van alweer even geleden. Ik weet het niet. Ik, ik zeg 2001, maar dat kan, uh, kan ook. Dit liedje. Ik heb het over dit liedje. Dit. Oh, zo'n leuk liedje. Laten we daar even naar luisteren. Eddie zo. Bijna. Met Daphne Bunskoek in de clip, weet ik nog. Ja. In de finale het net niet halen. Er Gelukkig ben je tevreden? Twee hypotheken en een BMW op de lano. Oh, je bent zo eerlijk tegen jezelf. Joyce, we zaten midden in een gesprek. Ja, best wel. Ja, we bijna raken helemaal mis. Maar dit, dit, ik, ik hoorde jou de tekst. Uh, ik denk van, jij hebt het wel over dit liedje. Ja, dat was ook dit liedje. Maar dit is, dit is, dit is uh, ik zeg uit mijn hoofd 2001, maar ik weet niet of ik het goed heb. Maar, als, maar wat was dan je vraag? Of dit uit de 2001 kwam? Het, nou, het, het was net een zwang, kennelijk op deze, een van de Radio 1 uh, deze week. Ja, want dat hij nee, de nee, was de gast bij de EO. Bij de EO was hij de gast. En is toen dat... speelde hij dit. En dat is zijn nieuwe single Beter Dan Ik. Oké, okay, op... maar ik heb toch het gevoel dat het is, is ergens uit de jaren tachtig hoog. Dit liedje. Niet? Ja, volgens mij niet. Nee, dit is zijn nieuwe single. Is dit. Beter dan ik. Ja, ik ben fan van Eddie Zoe. Zullen we die gewoon ook even draaien? Dat is toch leuk? Beter dan ik. Eddie Eddie Zoe.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 Vão, Lulu, vold Dat is wat je Zit je er nou gewoon doorheen te praten, Joyce? Ja, sorry, we waren aan het babbelen. Ja, met Peter, hè? Die is er gewoon niet ja. te houden. Ja. Nee, maar uh, lang verhaal kort. Dit is de nieuwe single van Eddie Zoe. Van, uh, maar ben het helemaal niet om. Maar nee, maar ik uit. denk, kom, ik draai hem even. Hij heeft een ja, album uit, dat andere dat kanten van Eddie Zoe. Ja, en, maar het Ach, ging wel. om dat andere liedje dat bijna heet. En dus volgens mij... Uit 2000 komt en jij zegt volgens mij komt het uit de jaren 80 of 90. En jouw vraag klopt. is: klopt Voel dat? Ik heb ik er heel erg, bij, ja. Maar de, nu ik dit hoor, denk ik ja. Hm. Ja, dit oh. zou ook uit de jaren 80 kunnen komen, nee. wou je zeggen. Ja. <laughs> ja, nou ja, dan weet ik het ook niet meer. 0801121, als iemand de geschiedenis van bijna van Eddie Zoja uit zijn hoofd kent. Wou je nog even met Peter bouwen of uh, moet ik hem erop gaan? Ja, geef hem maar even. Ja, geef hem. Okay. Ja. Peter, nog even dan. Komt -ie. Doeg, Joyce. Ja, met Peter. Peter. Hoi. Alles goed? Ja, met mij wel. Nou, mooi. Dag, met Peter. Ja, met prima. Tot de volgende keer, hè. Goed zo. Doeg. Hoi. Hoi. 0800 1121 Remy uit Assen, goeienacht. Goeienacht. Zeg het eens. Dus. Ja, ik had een antwoord op een vraag. Oh, fijn. Kom maar door. Ik oh, heb een vraag over die duikboot. Ja, ...en of hij de golven merkt. Ja. Nou, ik heb zelf nooit op een duikboot gevaren... ...maar wel een keer zitten praten met iemand van de marine. <laughs> je hebt wel eens een keer zitten praten met iemand van de marine. Ja, en ja. Toen, had ik die, toen had ik toevallig diezelfde vraag. Oh, en wat zei iemand van de marine toen? Die, die, uh, die zei in principe... is het zo ...hoe dieper je vaart met zo'n duikboot... ...hoe minder je van de golven merkt. Ja, zie je. Dus het water wordt gewoon rustiger... ...hoe, hoe verder ja, je onder dus, water gaat. Ja, dus als je heel diep op de oceaan vaart... Hmm. Dan merk je bijna niks, of helemaal niks. En kom je de Noordzee op, dan wordt het al vervelend. <laughs> en kom je boven omdat dus je toch in een heldere haven weer moet. Ja. Dan hangt de helft van de mensen ziek aan boord. Ja, je wou zeggen ziek over de reling, maar dat kan natuurlijk niet bij een duikboot. Nee, dat, dat, dat is een beetje moeilijk bij te Ja, dat is ook wat. Ja, dan moet je spugen, dan kun je natuurlijk niet... Uh... Ja, ze zullen wel emmertjes hebben gehad. Dus... Het is misschien, ja. Dat is misschien een praktische oplossing, emmertjes. Ja, dat, is, dat zou <laughs> ik kunnen. Ik weet dat, niet, dat heb ik dan weer niet nagevraagd. Nou, hartstikke goed, Remy, dankjewel. Dat af. Ja, nou, staat genoteerd. En natuurlijk van de wind. Als er geen wind is, dan zijn er geen golven in. Goed, maar dat lijkt me duidelijk. Nee, als er geen wind is, zijn er geen golven, zijn er geen emmertjes nodig. Nee, precies. Ja, <laughs> dankjewel, Remy. Ja, goeienacht nog. Goeienacht, dag, dag. Meneer Groenewold. Hallo, meneer Groenewold. Hallo, aarde aan meneer Groenewold. Hallo. Hallo, meneer Van der Veen. Henk, ik hoor je. Nee, weg is hij weer. Hallo ja, met nee, wie? Ja, wij er nog. Hallo. <laughs> ik heb twee mensen aan de telefoon. Ik had gezellig babbelen met z'n allen tegelijk. Oké. Okay. Wie is dit? Dit is de heer Groenewold. Dag meneer Groenewold, zeg het eens. Ja. Ik had een uh, vraag die uh, niemand nog steeds my, bij mij kan beantwoorden. Nou, wij wel hoor. Nou, dat hoop ik. Ja, ik uh, weet niet of het waar uh, is, is, maar... Namelijk, antwoord... ja. Ja. ja, laten we het simpel houden. Ja. Uh, het gaat bij dat ze nog steeds ingewikkeld doen over de DNA-structuur... om dat op te slaan, die informatie. Dat doen ze uh, eigenlijk om de DNA uh, te onderzoeken van een persoon. duurt heel lang. Ja. Uh, Oké, okay, dan heb je... Twee dingen: de lange streng en de korte streng. De korte streng wordt gebruikt om bijvoorbeeld twee personen te vergelijken. De lange streng gebruiken is bijvoorbeeld de echte uitgebreide volle streng om onderzoek te doen naar een DNA en dan naar een fout of wat dan ook. Ja. Oké. Okay. Nou komt het. Nou hebben ze problemen met de opslag van die informatie, omdat ze groot is. Punt 1. een computer gebruikt een compressieprogramma tegenwoordig al heel lang. Al een compressieprogramma en daar is een ontwikkeling in geweest. Die de informatie vers, uh, dus eigenlijk heel gecomprimeerd opslaat. Ten tweede was er een probleem dat dat niet ingekeken kon worden in een compressieprogramma. Uh, dat is tegenwoordig al lang achterhaald. We kunnen in een compressieprogramma kijken en vergelijkingen doen. Waarom? Die DNA die wordt echt wel gelezen door een computer. Ja. En niet met de hand, want anders komen er automatisch al fouten in. Dan komen er te veel fouten van mensen in. Ik snap er helemaal niks van, maar dus dat, dat het ligt aan mij. Waarom doen ze er zo moeilijk over? Ja. Maar wat bedoel je met moeilijk? Wa oh, waarom we nog, waarom nog steeds niet een computerprogramma hebben met alle DNA-gegevens van iedereen? Nee, ja, oh. daar zijn ze mee bezig en zo van criminelen om dan in plaats van een vingerafdruk ook nog de DNA op te slaan. Hmm. Maar als ik dus een DNA, kun je al vanaf een paar plukje haren, kun je DNA uithalen. Maar een okay, ja. van de mensen onder, over hoe de mensen. bijvoorbeeld, dat doen ze om onder, onderzoeken. hoe de mensen over de aarde verspreid zijn. Maar de vraag is dus eigenlijk. waarom hebben we zoveel tijd nodig. om DNA van iemand te onderzoeken? Ja, en doen ze er lastig over. over die opslag en dat het grote bestanden zijn. Dat het zoveel informatie is. om die vergelijkingen te maken. Maar een computer is gemaakt om vergelijkingen te maken. Oké, okay, maar, maar het kan toch zo zijn dat het evengoed heel veel informatie is... Ja, maar dan nog. Dan is een computer van gemaakt om dat te doen. Nee, maar er zit, ook bij een computer is het toch op een gegeven moment eindig... hoeveel, hoe groot dat je bestand... Dat is er achterhaald. Oh. oh, dat weet ik niet. 0800-1121, ik heb hulp nodig. Ik bedoel, als ik een pakketje inpak, dan is het te vergelijken... met het complete bibliotheek van, van Engeland... die in één keer in een paar terabyte zo verplaatst tegenwoordig. Gelukkig wint je er niet zo over op. Nee, het gaat erom dat niemand er zinnig antwoord over kan geven. Nee, het is belachelijk. Het, het gaat allemaal tegenwoordig veel sneller. Ja. Zonder dat ze, ze doen er zo ingewikkeld over, maar dit is het helemaal ja. niet. En ze doen er zo lang over. En wie zijn ze? Nou, onderzoeken en dergelijke. dan hoor je van ja, ja oké, okay, als ze bijvoorbeeld weer bij een verkrachtingszaak. is dat allemaal al orde geweest, hebben ze toen een tijd gevonden. Ja. Aan de hand door dat. Nou, oké, okay, maar dat heeft vrij lang geduurd. Ja. Maar, vanwaar... maar als je alleen al bloedmo bloedmonster neemt. Je hebt die DNA-structuur uh, die staat al in die computer. Die wordt door die computer al gescand. Die computer is gemaakt om vergelijkingen te maken. Ja! Dat ze dat nog niet weten, hè? Nee, dat dat zo lang duurt. Je <laughs> het is niet dat die er een antwoord op geeft. Maar meneer Groenewold? Dat hele, dat hele circuit kan geautomatiseerd worden gewoon. Meneer Groenewold? Ja. Waar komt uw fascinatie voor deze DNA-onderzoekstoestanden vandaan? Nou, om twee kanten. Ja. A, de manier van hoe compressie werkt voor een computer. De basisstructuur was het idee daarvan dat ze namelijk daarvan niet de letter opslaan... Maar de positie van die letter, dus hoeveel keer die voorkomt, ze gaan dus niet twintig keer een O opschrijven, maar ze zeggen, de positie. dat schijnt dus een betere manier van opslag te zijn. Terwijl het eigenlijk theoretisch gezien, ja, heel vreemd, maar dat is al lang achterhaald natuurlijk, en verbeterd, want voor foto's geldt dat we anders, en dan, hey, oké, okay. dagen later. Maar dan was er een probleem dat we niet in die compressieprogramma's konden kijken. Nee, tegenwoordig kijken we zonder dat we het benadenken in een gecomprimeerd bestand, kijken we iets na en doen we een vergelijking. Dat doen we de hele tijd met een computer. Vergelijken we bestanden die we opslaan op de computer. Is dit bestand identiek aan het bestand wat ik hier heb? Ja, oké, okay, nou heb ik twee dubbelen, Gooi je er één weg? Maar ik begrijp dat als ik vraag waar uw fascinatie voor DNA vandaan komt, dat u gewoon nog een keer hetzelfde verhaal helemaal gaat vertellen. Maar waar komt ja, uw fascinatie... Al die ja. wetenschappers die daar daarbij over beginnen, ja. dat het zo groot is, die structuur. Dat het ja. zo veel is. Ja, dat zei u al. Ja. En toen vroeg ik, waar komt uw fascinatie voor, de, voor die uh, DNA-onderzoekstoestanden vandaan? Nou, omdat het zo breder ligt. Het DNA wordt veel, niet alleen gebruikt voor ons, maar voor misdaad. Voor alles. Nee, ik begrijp wel dat het interessant is. Maar ja. ik probeer het gewoon nog één keer. Want ik nou, okay, probeer gewoon okay. vijf keer ja. dezelfde vraag te stellen. En als het dan niet lukt, dan nee, het geeft het nee, nee, nee, ook maar niet. maar komt de vaccinatie dan? Ja, de vaccinatie. Nou, ja. Nou, <laughs> omdat ik namelijk eigenlijk ook iets verder wil weten... waar. Komt ja, maar waarom? Uiteindelijk... Waarom? Er moet toch een moment zijn dat u denkt... hé, hey, dit vind ik inter zo interessant dat ik me er enorm over ga opwinden. Nou, dat kan ik heel simpel verklaren. Ik ben niet iemand die zegt van waarom. Ik ben altijd continu bezig met dingen zeg op te, te onderzoeken en te dus ik ben eigenlijk niet, op dat een moment, dat is gewoon iets dat popt op. Omdat ik veel, breedschalig onderlegd ben. Dus ik wil ja. van alles een beetje wat afweten. En dan springt iets naar boven toe. Waarom kan niemand die vraag beantwoorden? Waarom doen die wetenschappers zo ingewikkeld over? Dat die bestanden zo groot moeten zijn. 0800 1121. ik doe mijn best. Ja. Ja. Toch bedankt. Okay. Doei. Bedankt. <laughs> <Dag. Hey. laughs> Henk van der Veen. Ja. Zit je nog onder dit knopje? Ja. Hi. Ja, ja, ja. Ik hoorde je net al even. Ja. <laughs> zeg het eens. Dus. Puntjesdag. Oh, natuurlijk, ja. Ja. We hebben in uh, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een tijd gehad dat uh, je uh, oranje gezinden had en patriotten. En die stonden uh, lijnrecht tegenover elkaar. Ja. En oorspronkelijk werd op 8 maart de verjaardag gevierd van stadhouder Willem V. En dat was een daad, min of meer, van de Oranje Gezinden. En sinds 1887 kennen we de derde dinsdag van september... en dat hebben we vernoemd naar die Prinsjesdag, want dat werd Prinsjesdag genoemd. Nou... Kun je het nog volgen? Ja. Dus de viering op 8 maart ja. van de stadhouder Willem V, dat werd Prinsjesdag genoemd... en dat hebben ze later in 1887 overgenomen bij de opening der Staten-Generaal. En toen is het ook verschoven naar de derde dinsdag van september? Ja, toen is het naar de derde dinsdag van september gegaan. Want toen hadden we nog niet zoveel. En de mevrouw die de vraag stelde had het ook over barbecue, maar ja. dat antwoord heb jij eigenlijk al gegeven. Ja, want dat je anders barbecue zou zeggen als je het zou met BBC zou schrijven. Ja, het is min of meer fonetisch opgeschreven. Het is ook een beetje turbotaal natuurlijk. Ja, turbotaal. BBQ, barbecue. Ja. Een mooi, ik vind het een prachtig woord. Als je het gewoon schrijft als met hoofdletters en dan bbq. Het ziet er gewoon ook heel erg mooi uit. Q, bbq. ziet er gewoon heel mooi uit. Ja. Nou, zijn we het daar ook weer over eens. Dankjewel, goed. Henk. Dag. Dag. Mevrouw Schuit. Ik doe weer een oproep voor de hond Tefka. Oh, is Tefka nog steeds niet gevonden? Ja, loopt nog steeds buiten. Hé, hoe kan dat nou toch? Ja, hoe kan dat nou? Ze is niet... Is niet te vangen. Mm. Ze uh, huist nu bij het Pontje Buitenhuizen. Daar staat een patatkraan. Ik weet niet of je er mee op de hoogte bent. Pontje Vader buitenhuizen. Pontje Buitenhuizen. Nee. En daar staat de patatkraan. En daar bivackeert ze. Yeah. Maar voor de rest is ze niet te vangen. Ik ben er al appelijke malen heen geweest met mm. vriendinnen en kennissen. En ik zie haar lopen en als ik erop afga en ik schreeuw, dan rent ze weer weg. Oh, misschien moet u niet schreeuwen dan. Nee, ik schreeuw niet. Nee, ik oh nee. Schreeuw niet. U roept. Ik ben er helemaal kapot van. Ja. Maar in ieder geval nu in die storm en die regen en alles is ingeschakeld geweest. En nou, de dierenambulance, et cetera. En nou is mijn, eigenlijk mijn oproep ook aan die dierenbescherming die erover gaat. Is het nou niet mogelijk, want ze is ontzettend schuw. Ze is ja. bang. ja. Het is een heel slim hondje, zeggen ze, van de kraan daar. Ja. Want die geven haar eten. En ze weet precies, het tijdstip en al die dingen. Die mensen hebben al s'nachts gewacht, op wachten gestaan. Hij is niet te pakken door ons. Nou, zouden ze van de dierenambulans, die zeiden... van, ja, ik heb gevraagd, is er geen kooi met een valluik? Ja. Die of gene. Zet daar eten in. Hè, dan komt hij daarop af. Ik weet het zeker, de valluik valt dicht... En de hond kan gepakt worden. Dat is mijn oproep. Eigenlijk is het niet mogelijk dat, dat het van de, dieren uit bescherm, van de dierenbescherming of wat weet ik wat, dierenambulance. Of misschien mensen doen we ook een oproep aan mensen die er misschien kijk op hebben. Om dat daar neer te zetten en te eten te geven zodat hij gevangen raakt. Maar... Mevrouw nee? Schuit, ja? als die nou gewoon niet gevangen wil worden en hij krijgt te eten ja. bij de patatkraam. Ja. Dan... ja, u hebt gelijk, dat weet ik wel. Oh. En uh, het is een hond die eigenlijk altijd op een boerderij tien jaar lang gezeten heeft ja. bij een boer. Ja, dat en... heeft u twee weken ja, geleden ook al verteld. verteld hè? Ja, ja. ja, dat verhaal. Ja. Maar, en hij is de wijde wereld ingevlogen uit Adenhout ja. vandaan. Ja. En ja. Misschien wil hij niet gevangen worden, nee. maar hij loopt wel het risico dat hij doodgereden wordt daar, want het is aan de snelweg. En daar huist ja. hij bij het pontje buitenhuis in zo'n berm. Dat is een beetje begroeid en daar huist hij iedere keer. Nou, als iemand nog advies heeft om Tefka te kunnen vangen daar... Zo dat dat ik. Ja, ja. 0800-1121. Ik doe mijn best, mevrouw Schuitz. Ja. Rustig nou, aan, hoor. Ja, heel hartelijk bedankt. Okay. En ik moet het overgeven. Ja, precies. Het is, het, het, het, ja, ik, ik wil, wil zeggen, het zelf, is maar een ja. hond. Maar zo is het niet ja. met dieren, hè? Nee, dat vind, vind ik, voelt ik ook het niet. zo. denk ik ook, nee. hoor. Ik denk, ik moet flink blijven, want het is maar gewoon een hond. Ja. Maar... Het is inderdaad maar gewoon een hond, hè? Ja, maar dat heb je met dieren. Daar kun je je ja. hart aan verliezen. Maar als ja. die niet wil, dan wil die niet, nee, hoor. Maar, maar, maar misschien heeft er nog iemand een heel goed advies. Ja, dat is vraag. Ja. Sterkte, mevrouw Schuit. Heel hartelijk bedankt, he. Oké, okay. dag. dag. Dag. Hm. Erik uit Arnhem. Ja, goedenavond Astrid. Hallo. Hallo, hallo. Zeg het eens. Ik had een vraag over vlees. Oh. Uh, als een slager zeg maar, een beest heeft geslacht, zeg maar, dan moet het een tijdje afsterven, het vlees. En Ja, ze is echt. Ja, wist je dat niet? Nee. <laughs> nou, het moet even afsterven, heet het, geloof ik. Dat, oh. ik, ik weet niet waar alles aan het doen. Maar als je in het wild, zeg maar, uh, bij documentaires ook ziet, en ze vangen een wild zwijn of zo, dan eet ze dezelfde avond nog op. Ik heb nog nooit een documentaire gezien waarin ze een wild zwijn vangen en hem vervolgens opeten. Maar ik kijk misschien. Ja, nou, de nou documentaire in Nieuw-Guinea heb ik hem vangen zijn zo n zo n Ja, ja. En dat eten we dezelfde avond op. En waarom moet het in Nederland moet het vlees afsterven? En in dat soort landen eten ze gewoon s'avonds gelijk op. Ja. Ja, goede vraag. Ik wist ik echt afsterven. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik krijg echt zin in een uh, biefstukje nu. Jassus. Ja. ja. Nou, de, de varkenshaasje gaat er ook wel in, denk ik. Nou, nee, maar ik zou echt heel graag vegetariër willen zijn. En dit soort vragen helpen daar heel goed bij. Dus uh, waarom moet vlees afsterven voordat. De... ik. Jassus, Erik. Maar goed. Ik, ja, nee, nee zo, heet het, zo heet het gewoon. Ze laten het vlees gewoon een tijdje hangen. En dan, dan heet, het, heet het afsterven. ja. Nou ja, ik wist als je dan het niet. soms documentaires ziet of zo, weet je wel, of weet ja. ik wat. En, en met mensen een die vangen een beest en, uh, of een wild zwijn of een taartier of zo. En dat eten dan wel dezelfde avond op. Ja, ik kan me zo voorstellen dat als je een wild zwijn moet vangen om op te eten... dat je dan niet denkt, laten we het eerst vier dagen laten liggen... zodat het lekker van smaak wordt of zo. Maar dat je dan nee, ook echt honger dat, hebt. Maar... Dan, dan heb je honger, maar waarom, ja. laat, waarom laat ze dan wel in Nederland laat het vlees afsterven? Dat het misschien wordt het dan van. lekkerder en malser. Ja, ik weet het niet. Als jij het weet, mag je Ik zeggen? weet het niet. Ik bemoei me er ook eigenlijk helemaal niet mee. 0800 1121. Dankjewel, Erik. Graag gedaan. Doei. Doei. Doei. Anke van Brakel. Goedenavond. Ja. Hallo. Hallo. Zeg het eens. Ja, ik woon begeleid. Wat? Ik woon begeleid. Je woont begeleid, ja. En ik mag misschien een pakketje kopen. Ja. Maar nu vraag ik... Ik mag hem niet loslaten uit het kooitje. Oh. Nou dus de parkiet ik... moet ook begeleid wonen? <laughs> ja, die ja. parkiet moet ook... bij het begeleid wonen. Ja. Maar ik wil vragen... Als ik hem niet los mag laten vliegen op mijn kamer... Oh. Wat dat dierenmishandeling is. Oh, wat een goede vraag. Dus of het zielig is voor een parkiet... als die de hele dag in een kooitje moet zitten? Ja, want als, als het dierenmishandeling is dan wil ik hem niet hebben. Nee, dat snap ik. Dat is dan wel weer sympathiek van je. Ja. Oké. Okay. En uh, ja, ik snap het wel. Je mag hem natuurlijk niet uit het kooitje laten... want als hij er vandoor gaat, dan moeten jullie uh, drie keer per week... met z'n allen achter die pakiet aan. <laughs> dat schiet natuurlijk niet op. Nee. nee. En, en wil, je het, wil je graag een pakiet of is dat het enige dier dat zich leent... om, uh, om bij je te komen wonen? Nou, ik heb MS. ja. Yeah. En ik woon begeleid. Jij. Want ik heb ook een psychische ziekte. Ja. Maar ik, ik mag dat pakietje heel graag. Want dan heb ik iets voor te zorgen. Ja, precies. Maar een goudvis bijvoorbeeld? Ik vind het niet zo leuk. Oh, nee. nee want die mag ook niet uit de kom natuurlijk. <lacht> dat is, uh, die moeten in de kom. Goed, dus een pakiet in de kooi of dat dierenmishandeling is... dat weet vast wel iemand. Anke, ik ga op zoek naar een antwoord. Dank u wel. Jij bedankt voor de vraag. Goeiedag ja. nog. Goeienacht. Dag. Dag. 0800 1121 voor het geval je verstand hebt van parkieten. Maar ook als je meer weet over vlees of honden... of over DNA of over Eddie Zoe... Of, nou, volgens mij zijn ze dat zal weer. Of een nieuwe vraag natuurlijk, dat mag ook. 0800 1121 blijft het, het telefoonnummer en mailen kan ook even. Nachtsuster, apenstaartje, omroepmax.nl is misschien makkelijk, want er wordt weer druk gebeld. Tot zo. Nachtzuster, een programma van Max.